Keizer kreeg 26% van de stemmen. De andere vier kandidaten waren Marcel Wintels, 9,5%, Henk Bleker, 7,3%, Lisbeth Spies, 3,7% en Madeleine van Torenburg, 1,7%. Om vier uur wordt de nieuwe lijsttrekker op het partijbureau gepresenteerd door partijvoorzitter Ruud Peethoom. Zonne-energie is voor het eerst goedkoper dan gewone stroom. Dat komt doordat de prijzen van energie sterk zijn gestegen en die van zonnepadelen daalden.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 Het weer af en toe zon, vanmiddag ook kans op regen met mogelijk onweer. Temperatuur loopt uiteen van 15 graden op de wadden tot 19 in het zuiden. Morgen verandert te weinig, wel iets warmer. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is... Juist, voordeel.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon aan de Rembrandtplein in Amsterdam. Beter therapie dan botox. Een debat zo direct tussen psychiater Bram Bakker en cosmetisch arts Robert Schumacher. En Justus van Ol, die is bang voor de banken. U kunt er allemaal op reageren, twitter ons, hashtag AvroVML... en u kunt ons bekijken, vrijdagmiddaglive.avro.nl. De rubriek over André Kuipers. Ja, dames en heren allemaal, welkom hier bij de rubriek over André Kuipers. Uh, ook wel genoemd, dingen die zich in de ruimte afspelen. U heeft het allemaal gehoord, de Soyuz-raket is vertrokken... en is ondertussen aangekoppeld. Drie astronauten gaan onze eigen André Kuipers en zijn twee collega's aflossen. Bij mij aan tafel twee mensen. De eerste Sergei Mavrintov, eerste assistent bij de vluchtleiding... van de ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. Sergei, welkom. Dank u wel. En ook bij mij aan tafel Pia Klont van NASA Nederland. Pia, welkom. Dank je. Ja. Um, Sergei, ik begin even bij jou. Hey, André gaat afgelost worden, he? Ja. Onze eigen Drey Kuipers. Ja, de missie ging goed. Jongen, jongen, jongen, jongen. Nou, waarom kunnen we niet gewoon een normaal iemand een keer aan tafel hebben? Het is altijd wel iemand die zo praat of dit of dat, altijd geintjes. What? Wat een debiel. Gewoon één uh, keer een goed gesprek. Ik ga verder, laat maar, Sergej. Ja? Ik ga gewoon verder met Pia Klont van NASA Nederland. Pia, welkom. Ja. Um, de aflossing was iets vertraagd, uh, hoorde ik. Uh, wacht even hoor. Ja. De af, uh, uh, vertel jij maar. Nou, de aflossing was inderdaad iets vertraagd... Ja. maar de astronauten, astronauten zijn aangekomen bij het ISS en alles is goed. Mooi. Met wel als kanttekening daarbij dat ze vonden... dat André Kuipers er een enorme bende van had gemaakt. Oké, okay, dat is Ja, ik heb even contact gehad met de nieuwe astronauten... en ze spraken van een zwijnenstal. Oh, dat is heel vervelend. Dat nee, is dat zo... is zeker helemaal niet mooi. Blijkt dus dat onze vrolijk twitterende Nederlandse astronaut... nogal een slordervos is. God, potverdomme. Ja, zeker potverdorie. Nou, je kunt u een voorbeeld geven. Nou, uh, Gennady Pedalka, een van de Russische ja. astronauten... zei dat hij bijna niet door de voordeur binnen kon... omdat hij zich door een soort web van oranje vlaggetjes moest worstelen. Beetje, Mina, aan de buitenkant van het ISS... Ja, kijk, dat je de buitenkant van het ISS versiert... met oranje vlaggetjes voor Koninginnedag, ja. is tot daaraan toe. Ja, maar haal het dan ook weg. Ja. Hè? Het is verdorie meer dan twee weken geleden. Nee, dat is gewoon laksheid, denk Zeker. ik. Zeker. Ja. En hoe hij het gedaan heeft, is sowieso een raadsel. Want hij heeft helemaal geen buitenpak. Hij heeft helemaal, nou, Misschien heeft hij zijn adem ingehouden... en. Door een raampje die slingers uh, bevestigt. Nou, ik denk en, uh, het. Ja, ja, ja. Uh, nou goed, het zijn we vergeven als dat alles is. Zo ja, maar denken. dat is dus niet alles. Oh jeetje. Nee, nee, nee, nee, was dat maar alles. Nou, vertel op. De entree van het ISS. Ja. Ja, de hal, zeg maar. De Robben. Een soort van, ja. Mm -hmm. Die lag helemaal vol met lege potten pindakaas. Ach, nou, pindakaas. Typisch ja, dat is ook... lachvol. Die, die, die, die zwoven daar ja, dus allemaal, zweven, want er is ja. daar geen zwaartekracht. Nee, Moet je je voorstellen, kom je in het ruimtestation, lange reis gehad... Ja, kom moe, je binnen, je trekt je schoenen uit... en dan krijg je zo, pats, dertig lege potten pindakaas... tegen je astronautenschedel. Nee, dat pindakaas. is vrezen. Ja, inderdaad. Nou, goed. En uh, waar ik... het, ja, het ergste verhaal komt toch wel van een andere astronaut die daar ook komt aflossen: Joe Akaba. Joe Akaba, ja, klopt. Ja, ja, maar het is een beetje smerig verhaal. Nou ja, dat geeft niks. Maar... Nou Je weet dat ze in de ruimte van je plas. Ja, je urine. Ja. Juist, je urineplas, daar Uri... maakt je drinkwater van hè, met een apparaat. Ja, Oké, okay, nou, Gert Verdemmen, ik bedoel. Nee, het... niet Gert Verdemmen. Dat hoort erbij. Dat is ook ruimtevaart. Daar hoeven ze zich niet voor te schamen. Ja, maar het is wel vrijdagmiddag. Nou goed, het hoort ja. erbij dan. Nou ja, goed. Ja, het klopt. Andere Kuipers had netjes in de machine geplast die water van urine. Oké, okay, maar? M nou, uh, van je scheten. Nou, hè, hè, scheten? Ja, je, we scheten. je weet toch wel wat scheten zijn? Ja, ik weet wel wat scheten zijn. Nou, daar is. hebben ze ook een apparaat voor. Verdamme. Nee, niet doen. Je moet anders denken. Door dit soort machines is ruimtevaart überhaupt mogelijk. Oké, okay, nou, dus in je ruimte laat je scheetjes in een machine. Ja, en dan kun je dus water met bubbels maken. Oké. Okay. Spa bruin eigenlijk. Nou, precies. Spa bruin, nou, ja, uh, ja, ja. Spa bruin, ja. Ja. Uh, an, wat blijkt, André Kuipers, alias Mr. Gas... heeft dat apparaat helemaal niet gebruikt. Oh, gadverdamme, dus het stonk eigenlijk heel erg in het ISS. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, hij zit er al vanaf december... en hij heeft niet één keer het scheetenapparaat gebruikt. Oh, man, en met dat astronautenvoedsel natuurlijk. Ja, verdemmen. En je kan ook niet even een raampje openzetten of zo? Nee, zeker niet. Nee, nee. Nou, het is jammer dat een van onze echte Nederlandse helden... zo van zijn voetstuk af moet zweven. Uh, Pia, bedankt nou, voor hij, je... Hij is dan wel van zijn voetstuk gezorven, maar het is niet zo erg... als wat. Wubbo ook destijds geflikt heeft. Oké, okay, nou dan gaan we een andere keer op iemand. Pia, uh, de Wubble, tijd zit erop. Wubbo heeft dus de machine die stront in frikandellen veranderd. Die heeft. Luif, Henry van Loon en Pieter Bouwman naar u. Debat. Iedere week. In vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloer. We zetten de katheders voor klaar... om mensen met verstand van zaken daarachter te zetten. Vandaag gaat het over cosmetische chirurgie. Want deze week verscheen een stuk van psychiater Bam Bakker... in de Volkshandel als kop. Botox, vraagteken, ga eerst eens naar een psychiater. In het stuk stelt hij dat het verstandiger zou zijn... als mensen die overwegen hun gezicht te verbouwen... eerst eens aan hun zelfbeeld gaan werken. Eventueel met hulp van een psychiater. Kortom... Beter therapie dan botox. Daarover gaan we het hebben met Robert Schumacher, cosmetisch arts. Welkom. En met Bram Bakker, psychiater. Ook welkom. Uh, meneer Bakker, zelf eigenlijk wel eens iets aan uw uiterlijk laten doen? Nee, ik ben er hard aan toe. Ik heb een gerimpelde kop van het hardlopen, dat hardlopen. Zo bedoel ik het niet. Nee, maar ik geef het onmiddellijk toe. Nee, maar dus niet. Nee. Begrijp ik. Meneer Schumacher, wel eens getwijfeld aan uw zelfbeeld? Nee. GELACH nou, geen seconde aarspinnen. Nee. <laughs> nee, zoals Bram Bakker inderdaad zegt, <laughs> absoluut nee. Geen uh, cosmetische ingreep, zeg ik. Want geen seconde getwijfeld aan het zelfbeeld. Ja, ja, ja en nee, u bent heel tevreden met uzelf, begrijp ik. Ik ben tevreden. Ja, uh, U gaat samen in debat over de stelling, zoals wij die hebben geformuleerd. Als mensen een cosmetische ingreep willen ondergaan... moeten ze eerst psychisch getest worden. Om te beginnen krijgt u iedere een halve minuut om even uw standpunt neer te zetten. Daarna mag u elkaar ook onderbreken. Meneer Bakker, u bent het eens met die stelling. Dus de eerste halve minuut voor u. Waarom? Het is heel simpel. Je moet eerst een goede diagnose stellen... alvorens je een behandeling inzet. En als je niet eerst een goede diagnose stelt... dan is er een onaanvaardbaar hoog risico dat je de verkeerde behandeling kiest. En mijn verdenking is, en volgens mij is er heel weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... dat er te veel mensen cosmetische ingrepen ondergaan... zonder dat de exacte diagnose is gesteld. En dat het veel vaker om een psychologisch probleem gaat... namelijk een gebrekkig zelfbeeld... dan om een uh, hangende lip of een te diepe rimpel. Ruim binnen de tijd, meneer mag een half minuut voor u... om te zeggen waarom het u niet meer eens bent. Ja, nou ja, Bram heeft het over een gestoord zelfbeeld. Ik denk dat dat heel zwaar overtrokken is. Het gros van de mensen die zich tot ons wendt... dat zijn mensen die ijdel zijn. En dat is een gezonde, normale ijdelheid. En als Bram deze mensen langs de psycholoog wil sturen... denk ik, joh, Bram, doe normaal, man. Even met Mark Rutte te spreken. Uh, deze mensen, als je die gaat medicaliseren... dat is in de eerste plaats een hele kostbare zaak. En in de tweede plaats, ja, dan kan je wel half Nederland... langs de psychiater sturen. Ja, de, de, ook ruim binnen de tijd. Ja, daar, dat laatste zit denk ik ook zeker de politiek in deze tijden van uh, crisis... niet op te wachten, meneer Bakker. Het kost een paar centen, maar het zou een hele goede investering zijn. Daar ben ik heel erg van maar overtuigd. Maar voor, voor iets wat toch veel voorkomend is, ijdelheid? Nee, kijk, als je op voorhand weet dat iemand zich weet te beperken... tot twee keer per jaar wat botox... Uh, Dan zegt u geen probleem. Geen enkel probleem. Het probleem is wel dat algemeen bekend is... dat een deel van deze mensen, en we weten nog eens niet hoe groot dat deel is begint met een beetje botox en eindigt met ingrijpende facelifts... die uiteindelijk nog steeds niet het doel bereiken waar het om te doen is... namelijk genoeg hebben uit Gelukkig zichzelf. worden, ja. Het, het schijnt ook, meneer Schumacher, wel een soort van verslaving in zich te hebben. Hè? Nou ja, D kijk, het is natuurlijk zo dat um, het streven naar jeugd en schoonheid... dat is natuurlijk verslavend. Als je er eenmaal goed uitziet, dan wil je dat graag zo houden. Maar ik denk dat het gros van de mensen uh, heel nuchter is... die één behandeling en misschien twee behandelingen uh, laat doen... maar niet uh, daar ontzettend in doorschieten. Er zijn natuurlijk altijd mensen, maar die proberen wij ook altijd tegen te houden. Ja, er zijn ook mensen waarvan u zegt, ik behandel u niet? Tuurlijk, je hebt mensen met uh, body dysmorphic disorder. Dat is een, uh, een probleem waar Bram het ook uh, even over heeft gehad. Dus een ne negatief volkant. zelfbeeld. Ja, maar echt een gestoord negatief zelfbeeld. En uh, dat, ja, die mensen moet je natuurlijk uiteraard langs de psycholoog of psychiaters sturen. Ja, maar, maar hoe, hoe weet u dat? En, u bent het, zelf geen psycholoog of psychiater. Nee, maar ik denk dat wij als cosmetische artsen goed genoeg toegerust zijn... om te kijken of iemand normaal is of niet. Kijk, meneer Bakker. Nou ja, dan zijn we terug bij de aanleiding van mijn stuk. Afgelopen zaterdag stond het Volkskrant Magazine... zonder uh, zeven mannen geportretteerd die botox gebruiken... en uh, gelijk de eerste al melden in therapie te zijn... en vier tot zes uur per dag voor de spiegel te staan. Dan denk ik, ja, die uh, is hard aan therapie nodig. Voor hard aan therapie toe. En dan gaat hij een beetje geld wat hij heeft uitgeven aan botoxbehandelingen... en geeft al aan dat zijn lippen al zijn opgevuld. En het gaat om iemand die nog geen dertig is. En dat ik... Ja, hier is het einde zoek. En blijkbaar heeft de cosmetisch chirurg. Meneer nee, Schumacher denk... niet gezegd: van uh, ga eerst eens langs de psychiater. Nee, en dat, dat is absoluut een verkeerde, verkeerde casus. Deze man had wel degelijk inderdaad, langs Brand Bakker of wie dan ook uh, had. Uh, Daar had bent u moeten... het eens. Ja, zeker. Maar ja. dat is ook echt een uitzonderingsgeval. En dat is ook heel onmiskenbaar, vind ik. Meneer Schumacher, uh, meneer Bakker zegt, wij kunnen dat best wel signaleren als er echt problemen zijn. En dan sturen we ze ook eerst naar u. Nou. Wat mij betreft zouden we moeten afspreken... dat er bijvoorbeeld gewoon een screening plaatsvindt op het internet. Dus een beetje een vragenlijst laten invullen. En als, als ze buiten een bepaalde range scoren... Dat je, dat je dan echt er ook een consult tussen zet. En dan denk ik, zijn we al een stuk verder. En nu weten we gewoon niet heel goed waar we het over hebben. Schumacher erkent, dat zie het hem... dat he, zo'n man als daar geportretteerd werd... waarschijnlijk niet zo'n behandeling zou moeten krijgen. Tegelijkertijd, ik gun het iedereen die mentaal stabiel is als... In die Schumacher, dus ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen uh, die uh, het lastig vinden dat ze er ouder uit gaan zien. Dat op zich hoeft, natuurlijk, nog niet zo'n uh, het, het is ook een tendens van deze maatschappij, uh, deze maatschappij is doordrenkt van het, het streven naar, naar schoonheid en jeugd, en dat moet je natuurlijk wel ook signaleren. Daar moet je ook wel oog voor hebben. Ook als psychiater, maar als je ook je meegaan ja, daar kan je uh, of je niet helemaal in mee te gaan, maar je moet wel daar toch rekening mee houden dat het heel anders is dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Het wordt ook gevraagd van mensen, want het kan dus... Ja, dat is een heel duidelijke vraag. Mensen uh, gaan voor een schoonheidsbehandeling, betalen ze zelf ook voor... zitten absoluut niet in het medische circuit. En dat willen we graag zo houden. Meneer Bakker, eigenlijk niks aan de hand, toch? Nou, dat deel niet, nee. Maar je moet doorlopend je moet realiseren dat met het toenemen van de mogelijkheden... de kans op uitwassen groter wordt en ook het aantal uitwassen toeneemt. Een paar miljoen Nederlanders lopen tegenwoordig hard, maar het aantal wat ongezond hard loopt, en dus eigenlijk een soort anorexia heeft... of een lichaamsbeeld... Wordt Scoo ook is. steeds groter. Dat wordt daarmee ook groter. En dat zie je ook op dit terrein, want uh, dat, dat merkt heb... u, minister mag, er komen ook steeds meer mensen, ook steeds meer mannen, begrijp ik, bij uw land. Absoluut, steeds meer mannen. Nee, kijk, als het beperkt blijft tot een vragenlijst die je invult... als je op grond daarvan een score uh, vergelijkt met wat normaal is... dan vind ik dat prima, natuurlijk. Maar als iemand eerst helemaal langs de psychiater moet... dan vind ik dat een beetje een belediging... Nou ja, maar het is van natuurlijk... de intelligentie ja. van de mensen die bij ons komen... Hmm. van hun, hun, hun, hun, hun keuzevrijheid en van hun normaliteit. Ja, maar het is ook treurig als ze veel geld voor allerlei ingrepen betalen... en uiteindelijk, zoals meneer Bakker zegt, daar toch niet gelukkiger van worden. Absoluut. Dus ik denk dat wij die mensen daar absoluut uitvissen. Het is een belediging voor de intelligentie van de klant van meneer Schumacher, meneer Bakker. Ah ja, misschien moeten we een opzetje gaan doen... waarbij we checken of Schumacher inderdaad goed uitvissen. En dat bedoel ik niet hem persoonlijk... maar of er in die branche inderdaad goed wordt geselecteerd. En als op het moment dat dat zo is, dan hou ik overal over op. Ik heb niets <laughs> anders willen doen dan mijn bezorgdheid... ventileren over het feit dat... Je begint al een, een begin van een, van een overeenstemming. Nee, nee, goed, kijk, als, dat, als dat zo is... Bent u het daarmee eens, meneer nee, Schoenberg, Zo'n opzetje? Uh, zo'n opzetje is prima en daar werken we van harte aan mee. Dat uh, gebeurt niet vaak in het debat hier, maar u komt ook nog tot elkaar. <laughs> eh, meneer, meneer nee, nee, nee, ik vind het zelf een hele moe een moeilijke diagnose, die body dysmorphic disorder. Ja. Want, uh, ja, maar zo'n opzetje kan wel schelen om toch een aantal gevallen eruit te filteren. Oh, in dat, feite. Dan, dan, dan ben je deze discussie voor als je, als je samen de middenweg zoekt. Ik zou zeggen, ga er onder het hart rennen, want ik begrijp dat u dat ook wel eens samen doet. Ja. Het uitgebreid over praten. Ik wil u danken voor dit debat. Bram Bakker en Robert Schumacher. En dan gaan wij weer luisteren naar Ellen ten Damme. Het regende zon. Die dag in het Noordstation. Toen jij naar mij toe kwam.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 Bladeren die dood zijn, de passen verstorven, alleen in mijn hoofd nog steeds die Nieuwe single en ook het titelnummer van het nieuwe album van Ellen ten Damme. Ellen uh, hier uh, aanwezig in een uh, prachtige gele uh, sprookjesjurk... waarmee ja. ze ook op, op het album zelf te zien is. Ik moet even tussendoor vertellen, want we, net was, was er een cd van jou verloot. En er zijn, is veel gereageerd. En de winnares is Debbie Jans. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Uh, Zou ik hem signeren? Ja, ook. graag. Oké, okay. ik, ik graag, hem graag aan ik zo je. doen. Dus dan komt hij gesigneerd uh, naar Debbie toe. Um, een, een gele sprookjesjurk, dat is jouw handelsmerk. <laughs> Nou, nee, het is uh, een beetje wat de hoes geworden is. Het is uh, de associatie met zonneschijn. Het, enfin, de cd heet het Regende Zon... Maar hij moet maar. wel aan, want ja, dit is radio, dus op zich zou je kunnen denken, oh joh, dat nou, zie die Radio, te... dat zeg je wel, maar overal is tegenwoordig van die Webcams, webcam ja, heb en dan je dan is het gelijk publiek in. in de zaal. Ja, ja. Ik, het is ook een beetje feest vandaag, want het is de allereerste dag dat hij echt uh, te koop is. Vandaag is er. En, en, en <laughs> trouwens, met die Jurkaans zag ik je ook nog je eigen piano showen. Vond ik ook wel knap. <laughs> ja, dat was nood, want we waren een beetje laat en het oh, uh, was een hele kleine lift, dus het moest in etappes. Normaal doet hij wat anders? Hè? Normaal, ja, ik heb een, uh, ik ben uh, bijvoorbeeld bij de theater Spits op toenemen met 30 mensen. En uh, ja, dan staat alles klaar. Dat is een hele geruststellende gedachte. <laughs> het is, het is een, een literaire plaat eigenlijk, hè? Uh, dat klinkt goed. Toch? Het ik is een, ja, nou, de bedoeling is dat het ergens over gaat. En uh, ik heb zelf nummers geschreven, maar ik heb ook... Zoals op het Durf Jij-album uh, teksten van ilja Lena uit gebruikt. Mijn uh, hofleverancier eigenlijk. Maar ik ben een beetje vreemd gegaan, dit is deze keer... met uh, Harry Moelis. en ook een beetje met Remco Kampert. Van wie is het regende uh, zon, wat we net hoorden? Dat is bijvoorbeeld een tekst van Remco Kampert. En dat was een opdrachtje. Uh, ik werd gevraagd om uh, muziek te maken bij een tekst... waarvan Remco Kampert zelf zei... Ooit 40 jaar geleden, volgens mij al. Het zou zo fijn zijn, zo mooi als dit een liedje werd ooit. Een soort chansonachtig nummer. Want het heette oorspronkelijk Denk het aan Jacques Prévert en Jozef Cosma. Dat zijn de schrijvers van uh, Le Feuille-Mort. The Falling leaves, dus by the window. Enfin, bla Dus ik, heb, ik kreeg die opdracht. Um, toen heb ik geprobeerd, eerst de nootjes zijn van Le en, Mort, en ik heb er ook een beetje drie van gemaakt... zodat het een beetje chanson-achtig is. Um, ik heb het als verrassing voor hem gespeeld. Hij was helemaal verrukt en blij. En toen zei hij, um, had me nou gebeld... dan had ik die moeilijke woorden eruit gehaald. <lacht> <lacht> nou ja, daar da, da zegt hij wat. Maar het was een verrassing. Dus een het het niet. is natuurlijk niet als songtekst geschreven. Ik bedoel, je, je gaat met tekst aan de slag die misschien daar... Nou, minder... vel, dit, dit, dit, ja, hij zei het zelf al. Dit was eigenlijk best wel geschikt. Vond okay. ik zelf ook wel. Is dat een, uh, kijk, gedichten kan je niet zomaar op muziek zetten... want dat moet je nog een keer lezen. Of maar het is niet je... zo dat jij muziek maar... maakt... en dat, dat een Remco of andere... De, of nee, nee, uh, Ilya... nee ik, ik, ik schrijf het zelf en dan gaat het meestal gelijk op. Of het is uh, een tekst die speciaal voor mij geschreven is... bedoeld als liedtekst door Ilja... Um, hmm. op, op aanwijzingen van mij van waar het over moet gaan. Uh, nee... Uh, jij, jij krijgt de tekst en je maakt er prachtige muziek bij. De, even wat je gaat doen, ook wel aardig voor de luisteraar natuurlijk om te weten, want wij zagen dat je de komende zomer op de parade staat yeah. met uh, Thuis bij Ellen en met ja. Ten Damme en Ratzke on the Rocks. Yes. Wat houdt het in? Het houdt in dat ik twee shows ga doen. Het ene is een uiterste van glamour en showbiz. En, uh, dat is een. naakte mannen in glitter en zeker veel. En uh, het andere is gewoon Thuis bij Ellen zoals ik. <laughs> Thuis op de bank zit, zit je en dan mag er boek. iemand naast me zitten. Ja, en een kopje thee en koekjes krijgt iedereen. Geen de jurk in. dan even in de kast. En dan kan je zien hoe de nummers ontstaan eigenlijk. Op de parade. Tot zover. Dank aan het Dabbel ga je zo nog twee keer horen. Oké. Okay. <applaus> Al een paar dagen ben ik extra somber over de economische toekomst van Nederland en van Europa. Dat komt omdat ik laatst een voormalige zakenbankier gesproken heb. Die legde me uit dat de banken nooit zullen veranderen en nooit iets zullen leren. Daar hebben banken namelijk geen enkel belang bij. Het eerste probleem is dit. Hoe beroerd banken zich ook gedragen... Van 80% procent van hun inkomsten zijn ze bij voorbaat zeker. Elke maand zien banken namelijk tientallen miljarden binnenstromen, doodgewoon salaris van gewone mensen. En daar vangen die banken rente voor. Zo verdienen de banken totaal vanzelf 80% procent van hun geld. Omdat mensen nu eenmaal een bankrekening moeten hebben. En hoe beroerd die bank zich ook gedraagt, die klant te blijven. Want veranderen van bank is een ongelooflijk gedoe. Oftewel, banken zullen nooit veranderen... omdat ze door hun klanten, mensen zoals u en ik, nooit gestraft zullen worden. Een slager die bedorven vlees verkoopt, kan het vergeten. Een bank die miljarden zoek maakt, houdt gewoon dezelfde klanten. Dat werd mij onlangs uitgelegd door een voormalige zakenbankier... die dat zelf ook niet zo'n gezonde toestand vond. Die bankier gaf me nog een reden dat banken nooit zullen veranderen. Iedereen die bij een bank werkt, houdt over wantoestanden zijn Zijn mond. Niet alleen vanwege de bonussen... maar omdat sowieso iedereen bij een bank ver boven het gemiddelde verdient. 99 van alle bankmedewerkers... zou ergens anders gegarandeerd veel minder verdienen. Wie bij een bank werkt, wil daar absoluut blijven. Dus daarom hoor je binnen banken nooit kritische geluiden. De gewetens zwijgen. En de opperbonusaap bepaalt wat goed en kwaad is. Nee, banken zullen uit zichzelf nooit veranderen. En van crisissen leren ze ook niks. Als ze morgen via derivaten weer een woningcoöperatie kunnen plunderen... ze zullen het doen. Hun reputatie interesseert ze feitelijk niks. Want hun klanten lopen toch niet weg. En 80% van de, procent van de omzet staat al vast... en het overbetaalde personeel strijkt zijn zwijggeld op. Zodra mensen al dan niet walgend die bank verlaten hebben... krijgen ze overigens hun geweten terug. Maar ook al schrijven ze een schokkend boek vol pijnlijke onthullingen... de bank heeft er geen last van de klanten blijven en het personeel leest liever salarestrookjes dan boeken. Nou, dat is altijd al zo geweest, zei die voormalige zakenbankier dus tegen mij. Maar sinds banken too big to fail zijn... moeten we ons werkelijk zorgen gaan maken. Op voorwaarde dat banken groot genoeg zijn... betalen de belastingbetalers tegenwoordig hun miljardenverliezen. De laatste rem die er nog was, een mogelijk faillissement, is weg. Banken kunnen doen wat ze willen, er is geen straf meer... Ik ben niet tegen kapitalisme of tegen winstbejag Qua inkomen hoor ik tot de 2% rijkste Nederlanders. Ik heb zelfs ooit bijna VVD gestemd. Maar banken maken me bang. Als een complot van banken voor 100 miljard euro winst... de euro kapot wil maken, niemand kan ze stoppen. Als die banken door speculatie juist miljarden verspelen... krijgen ze in ruil gratis verse euro's van de staat. Moderne bankiers zijn arrogante goden geworden... die ongestraft kunnen doen... Alsof hun planeet de onze niet is. Stel, een autodief vraagt u om een schadevergoeding... omdat uw gestolen auto roestplekken had. Betaalt u dan? Diefachtige banken geeft u wel schadevergoeding. Stel, uw tandarts eist smarte geld omdat uw kiespijn maar niet overgaat. Betaalt u dan? Incompetente banken geeft u wel extra geld. En volgens mijn voormalige zakenmarkier zal dat zo blijven, want iedereen is doodsbang voor de banken. Justus van Oog. Het NOS nieuws nu met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal. Politie heeft twaalf jongeren opgepakt die worden verdacht van straatroven in Beverwijk en omgeving. De jongens van 14 tot 23 jaar komen uit Heemskerk Beverwijk als een delft. De zaak kwam aan het rollen toen een van de jongens werd opgepakt na een straatroof. In groepjes van drie beroofden ze hun slachtoffers van hun blackberry, merkkleding en andere waardevolle spullen. Bij drie van de twaalf verdachten zijn nepwapens gevonden. Meerd Romney heeft zijn eerste verkiezingsspotje tegen president Obama gepresenteerd. In ruim een halve minuut legt hij uit wat hij anders zou doen dan een democraat. wil Romney Obamas hervormingen in de gezondheidszorg terugdraaien en ondernemers een belastingvoordeel geven. De Amerikaanse verkiezingen zijn op 6 november. Siband van Haarsma Buma is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij kreeg meer dan 50 van de stemmen. De leden van de partij konden tot 12 uur hun voorkeur uitspreken voor een van de zes kandidaatlijsttrekkers. In de peilingen leek het te gaan om een nek-en-nek -nek race tussen Van Haarsma Buma en de permanente wethouder Mona Keizer. En de wet rekening gehouden met een tweede stemronde. De tweede stemronde is dus niet nodig. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Bong. En goedemiddag. Welkom terug vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Karel Smouter en Oeril Jilderim zo direct over voetballers... die eenmaal in het Oranje Team speelden. Barbara Barend natuurlijk met sportieve hoogte- en dieptepunten. En u kunt reageren, twitter ons, hashtag AvroVML. De, de, de tweede tafel! Ja, dames en heren. Vandaag sloot de eerste ronde van de verkiezing... op het lijsttrekkerschap van het CDA. En als grote winnaar uit de bus kwam daar Van Haarsma Buma. Die wordt de nieuwe lijsttrekker. Leden konden met behulp van een unieke stemcode... vanaf gisteren per telefoon of internet hun stem uitbrengen. Uh, vandaag, hier aan tafel, hebben wij echter een primeur. Drie leden van een nieuw op te richten politieke partij... die het oude CDA onlangs zijn ontvlucht. Mevrouw... Uh, mijn naam is Til Krake en ik ben vol spanning om de naam van onze nieuwe partij bekend te maken. Ik ben vol enthousiasme om Nederland de goede richting op te sturen. Ja, nee. uh, maar even een uh, ogenblik geduld nog, oh. uh, alsjeblieft, mevrouw uh, Krake. Eerst gaan we even naar uw uh, buurmannen. Ja, goedemiddag, mijn naam is Hans Bleker. Wat is familie? Nee. Ach, nou ja, had gekund. Ja, maar het is niet zo. Nee. Nee. Er heten wel meer mensen, Bleker, die geen familie zijn van één. Precies. Dus uh, geen familie, maar wel Bleker. Zeker. Goed, en naast u zit. Hallo, mijn naam is Emiel Ooringst. Oh, ja, dat is dan in ieder geval geen familie. Nou ja, ik heb wel familie natuurlijk. Net ja. als iedereen. Ik nee. heb bijvoorbeeld Oda's. Maar nee. ik ben geen familie van Henk Bleker. Dat begrijp ik. Maar nee. in, dit geval, in dit geval bedoelde ik ook uh, Camille Eurling. Ah, heb je maar je ik het. heet Oorings. Ja, nee, dat, dat Oorbel. weet ik. Ja, ja, ja, snap ik. Maar goed. Oké, okay, ja, mijn zus die ja. heeft wel een tijdje verkeering gehad met Ed Naples bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is op een gegeven moment wel geklapt. Want hij had het veel te druk, ook met zijn hobby's. Hij hield heel erg van kegelen, bowlen, okay. discobowling, bowling, ja, ja. eh, Dat soort dingen. Maar VVD'er in de familie, Klopt. dat was toch dat is moeilijk, hoor. Ja, nee begrijp ik. Oké, goed. nou Ter zake, jullie hebben je afgesplitst van het CDA... want jullie willen een nieuwe partij oprichten. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Een nieuwe koersen van... Het CDA is verouderd. Ik denk dat we... Even centraal. Nu even centraal. Jullie gaan een beetje door elkaar. Ga jij maar eerst in, maar. Ik wil wel beginnen. Ja, oké. Mag ik? Ja. Toen maar. Oh, pardon. Mijn microfoon staat opeens te hard. Jeetje. Dan wil ik als eerste graag... Kunnen jullie horen? horen jullie mij goed? Ben ik te verstaan? Hallo? Ja, u bent te verstaan, mevrouw Kraké. Dan wil ik de naam bekendmaken. Dat wilde ik eigenlijk doen, maar goed. staat Hallo, hoort iedereen oh, oh, oh. mij? Ja, ik hoor je. Wil, wil jij het doen? Nee, wat ga je gaan? De naam is geworden nou. het CDB. Verstaat iedereen mij goed? Ja, het is en duidelijk te horen. Hallo? Het christendemocratisch hoor niet, hoor. besluit. Ja, wie A zegt, moet B zeggen. Ja. Stem op het CDB. Op een dag stem je geen CDB. Ben ik te horen of niet? Dit is beter. Op een dag stem je geen CDA meer, maar CDB. Dat lijkt wel op die bier-slogan van een aantal jaar geleden. Nee, ik heb het helemaal zelf verzonnen hoor. Met we hebben wij van het CDB niks te maken. Ik heb er nog één. Vakmanschap is cdb Ja, aan de slogans moet nog gewerkt worden. Doe mee, stem op het CDB. En natuurlijk op Tilk Ja, want dat is zo. Iedereen kan vanaf vandaag op een van jullie drie stemmen. Ja, die hij staat echt te hard hoor. Hallo, oh, oh, hoor oh, oh, oh. je ja. mij nog? Mijn antwoord was, ja, dat klopt. Ja, we hebben een praktisch systeem ontwikkeld, zodat je kunt stemmen per telefoon. Iedereen in Nederland heeft tegenwoordig wel een uh, telefoon. Uh -huh. uh, je draait het nummer van het CDB. En dan. Uh, hallo, ik heb die kop. Hallo, zijn jullie nog? Ja, we zitten naast je. Ja. Oh, nou, dan breng je dus je stem uit op één van ons. Klopt, ja, om op mij te stemmen, toetje, je nummer. Uh, even kijken, ik had het hier net nog op een papiertje. Wacht even. Nou, voor mij toetje, je, als je er eenmaal doorhoog gekomen bent, het volgende nummer. 1987 ja, 1624 14976 824. Dan de naam. Dat is in mijn geval. Hans Bleker, ja, nee, Het is en je dus sluit heel af even met drie keer het lokale, nee, lokale nummer even. van het Dixit CDB-kantoor bij jou. Hoor je nog? nog? Nee, ik, en dan bij jou in de buurt. En voor mij druk je wanneer je bent door het verbonden nummer in: I, dat is 11312-dollarteken16. En dan de naam Emiel Oorings. En dan afsluiten met een hakje en twee sterretjes. Dus dat is sterretje-sterretje. Ja, nou, het klinkt allemaal niet heel hmm. eenvoudig. Het uh, is er geen nationaal nummer. Eén nummer wat je kan draaien voor het CDB. Ah, oh, het Ik oh, heb het briefje gevonden. Je draait het nummer van het plaatselijk CDB-kantoor bij jou in de buurt. En als je dan verbinding hebt, dan toets je mijn code in en die is heel eenvoudig. Horen jullie mij, horen jullie mij nog? Waar zijn jullie? Hallo. Hallo. Hallo. Oh. Hallo? Oh. Uh. Ah. <applaus> Marjan Leif, Bas Hoeflak, Henry van Loon en Pieter Bouwman. Hoorden u. Galit Boularoes is een ervaren lid van het Nederlands elftal... ...heette deze week de nieuwkomers in Oranje welkom... ...in het trainingskamp in Hoenderlo. Voor elke Oranje-speler is het natuurlijk eens de eerste keer... ...en voor sommigen zal dat ook meteen de laatste keer zijn. In het boek Eenmaal Oranje zijn de verhalen opgetekend van spelers... ...die maar eenmaal mochten uitkomen voor Nederland. En daar ga ik over praten met Karel Smouter, hij is een van de schrijvers van het boek... ...en met eenmalig oud-international Oer Yildirim. ook welkom... Uh, ja, Barbara Barand zit daar natuurlijk tegenover, want die gaat zo de exportieve hoogte- en dieptepunten met ons doornemen. Goedemiddag. Eerst even, Karel. Uh, je dat, heb je dat gezien, die selectie die gepresenteerd werd in uh, Hoendelo? Ja, dat heb ik uh, natuurlijk gekeken, ja. Wat ging er door je heen? Nou, je hoopt natuurlijk dat er een nieuwe eenmalige international bij komt. Dus, uh, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren, nee. als er naar zit. Nee. Dus, uh, het, is, het, is, het is een ongelooflijk spannend gebeuren natuurlijk voor al die uh, spelers. Want je hebt er veel gesproken. Ja, ja, kijk, bij je club heb je elke week weer een kans zeg maar, om jezelf in de basis uh, te spelen. En bij het Nederlands elftal is het maar afwachten. Je bent helemaal overgeleverd aan de grillen van de bondscoach. Hoor, ja. jij bent één keer geselecteerd. Je hebt uh, ook één keer meegespeeld. Welke wedstrijd was dat? Wanneer? Tegen wie? Ja, dat was tegen uh, Engeland. En het is al een uh, tijdje terug, hoor. Het was een... Uh... 2005, wat ik, wat ik me goed kan herinneren. Dat is al ver weg voor, voor je herinnering. Het is, al, het is al heel lang geleden. Staat het jou nog voor de geest, Barbara? Ja, zeker. Ook omdat het uh, zo tragisch was... dat uh, we moest kiezen tussen Turkije of Nederland... en werd toen min of meer eigenlijk uh, ja, door heel Nederland onder druk gezet... En ook door de bondscoach. En iedereen voorspelde hem een gouden toekomst in het Nederlands elftal. En dan kies je met je hart, lichtje, maar dat kan je zelf vertellen... denk ik, bij Turkije. En dan kies je met je verstand voor Nederland. Want dat is dichterbij. Het schema klopt meer en grotere kans op succes. En dan blijft het bij één keer. Dus jij leeft er heel erg Want hoe ging jouw carrière oer tot het moment dat je gekozen werd voor Oranje? Nou, dat ging uh, behoorlijk uh, hard eigenlijk. Want uh, ik speelde daarvoor bij Ahead uh, in de eerste divisie. En uh, ik kwam uh, uiteindelijk dus bij Heerenveen... En uh, na een aantal maanden werd er al een beetje gepraat over het Nederlands helftal. Ja, want en... je speelde de sterren van de hemel daar. Oh, het ging uh, behoorlijk goed daar. Ja. Uh. Vooral uh, eerste seizoen zelfde uh, was, was eigenlijk heel goed. Alleen ik kreeg toen een uh, uitnodiging ook van Turk zelf. Dat was dan het B-team. Alleen uh, Heerenveen die stond me niet af. En uiteindelijk, uh, want die vonden het B-team niet belangrijk genoeg om jou af te staan. Uh, ja, dat was niet verplicht. Het B-team van hun. Turkije. Van Turkije, Turkije. Daar. Ja, ja. En uh, Dat was niet verplicht uh, voor hun. En, uh, ja, op dat moment speelde ik ook alle wedstrijden. En we hadden ook Europese wedstrijden. Dus uh, ze vonden het niet echt verstandig uh, dat ik uh, ook daaraan mee zou gaan doen. Je werd dus uiteindelijk wel voor Oranje gesteld. Was dat eigenlijk een verrassing voor je? Nou, op een gegeven moment uh, praat er iedereen over natuurlijk. En, uh, maar het was natuurlijk wel een uh, verrassing. Want een aantal maanden daarvoor speelde ik nog uh, in de eerste divisie. Je dus wist niet in welk jaar het was. Wet je nog in welke minuut je inviel? Nou, ik heb dan uh, heel snel even ja. een beetje kunnen lezen. Het was de uh, 64e <laughs> minuut. Uh, Helemaal goed. We luisteren even naar een klein wedstrijdverslagje. Kastelen naar de kant en Jilderim erin. En dat is voor hem een prachtig moment. Zeker na de moeilijke keuze die hij heeft moeten maken om te kiezen voor het Nederlands elftal en dus niet voor Turkije. Van Bommel, Kuit. maar zo is Nederland eventjes uit de, de zorgen. Goeie bal op uh, Yildirim die is alleen nou niet de snelste van heel Nederland. Dat is nou net het enige wat er vind ik bij hem een beetje aan ontbreekt. Kromkamp van Bommel, van Bommel kopt hem naar Jilderim. Die houdt hem heel knap binnen en dat is uh, een lichtpuntje in ieder geval voor Yildirim die helaas voor hem niet echt uit de verf is gekomen in de minuten die hij heeft mogen spelen. Ook bij gebrek aan bruikbare ballen. Je kreeg te weinig bruikbare ballen. Ja, dat klopt. Ja, <laughs> ja, was, uh, ja Ik was natuurlijk wel zenuwachtig, hoor, dat wel. Maar het was, ja, ik heb een aantal ballen gehad. En uh, als je me nu om die momenten vraagt, dat zal uh, ik niet weten. Ja. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Ja, ik bedoel, alles eromheen was natuurlijk wel uh, super. Het was, uh, ik, ik kwam daaraan. Ja, natuurlijk, uh, ja, mensen kenden me wel een beetje. Maar niet echt uh, dat ze me zo goed kenden. Maar het was leuk. Ik bedoel, ik heb een paar hele leuke dagen gehad. Alleen al om daar even tussen te zitten. Ja, dat klopt, want het zijn wel allemaal wereldvoetballers natuurlijk. Ja, nou is, Barbara zei het al, we hoorden het ook van de uh, verslaggever die het wedstrijdverslag deed. Iedereen wist, jij moest kiezen tussen Turkije en Nederland. Uiteindelijk toch voor uh, Nederland gekozen. Wist je dat eigenlijk kwalijk genomen, in Turkije bijvoorbeeld? Nou, in Turkije absoluut, want uh, het was, uh, was echt een moeilijke periode ook toen. Want ik moest de keuze maken... En uiteindelijk hadden we zoiets van, uh, we zouden een persconferentie geven. Dat zou gewoon in het stadion van Ereveen zijn. Alleen uh, toen ik daar de zaal binnenkwam, uh, was het hele zaal vol. Maar er waren ook heel wat uh, Turkse journalisten. Dus uh, toen ik uiteindelijk zei dat ik voor Nederland zelf wel zou, uit, uh, zou uitkomen... toen uh, stonden ze allemaal een beetje op. En uh, ja, dat vonden ze natuurlijk raar. Want ik heb daarvoor natuurlijk wel altijd gezegd dat ik me Turks voel... Dat je hard in Turkije lag? Absoluut. Maar je en, verstand, zoals Barbara zei... Eh, ja, dus dat voor je voor zou het misschien beter zijn... dat ik voor Nederland zelf zou uitkomen. Maar ik had natuurlijk ook wel een en ander meegemaakt... dan vooral met Turkse eh, bondscoach. Karel, is, is dat dit verhaal een van de redenen... dat je Jilderum voor het boek ook hebt uh, geïnterviewd? Ja, zeker. We zochten echt uh, naar verhalen waar zowel de trots in zit... als de teleurstelling, de tragiek. En, uh, ja, bij Uger heeft het uh, eigenlijk uh, alles... Ja, want zo, zo, ja. zowel de blijdschap als he, uiteindelijk uitgeselecteerd. Precies. Maar de teleurstelling dat het maar bij één keer gebleven is. Ja, ja dit, en je blijft altijd wel een naam die mensen nog ergens in de verte wat zegt. Is dat zo, Jildre? Merk je dat? Nou, ik, ik, ik ben hier, dus uh, blijkbaar. <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> ja, is blijkbaar, een goed voorbeeld. speelt het nog. Welk verhaal, Karel, van alle verhalen die jullie in het boek hebben opgenomen, heeft eigenlijk het meeste indruk op jou gemaakt? Nou, eigenlijk een verhaal dat wel een beetje lijkt op dat van, uh, van Oekor. Uh, we zijn naar Willy Lippens geweest. Willy Lippens uh, had een uh, Nederlandse vader en een Duitse moeder, was geboren in Duitsland. En, uh, nou ja, hij stond dus voor dezelfde keuze: voor welk land kom je uit? Maar zijn vader had hem verboden om uit te komen voor uh, het Duitse elftal, want hij had hele slechte herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Dus hij koos uh, voor het Nederlandse elftal. Hij sprak geen eens een woord Nederlands, dus dat was uh, best ingewikkeld. Uh, uiteindelijk is hij weggepest in het Nederlands elftal. Uh, vooral de jongens uit Rotterdam, die nog verse herinneringen hadden aan de Tweede Wereldoorlog. Die ook allemaal niet met de Duitsers wilden spelen. Die wilden gewoon niet met een Duitse spelen. Dus hij speelde tegen Luxemburg. Hij uh, heeft geen bal gehad van zijn teamgenoten. Nog veel erger als bij jou, denk ik. En uiteindelijk uh, heeft hij er ja, gewoon zelf een doelpunt gemaakt. Uh, op basis van een individuele actie. En daar is hij bij gebleven voor hem. Is hij er verbitterd over? Ontzettend, ja. Ja, nog steeds. Hij heeft ook. Ja, de rest van zijn leven niet meer met zijn vader gepraat. Eigenlijk tot zijn sterfbed. En, uh, ja, uh, een jaar geleden uh, werd hij uitgenodigd door de Nederlandse Bond... om dan zijn haasje te ontvangen, na al die jaren. Een haasje, moet jij wijleggen? Een teken. haasje, dat is een speltje dat je krijgt als je uh, eerst in te land uh, Iedereen, speelt. Iedereen, hoe kort je ook speelt, als je speelt... Ja. krijg je een speltje met een haasje. Dat is wel de bedoeling, maar dat wordt ook wel eens vergeten. Dus uh, heb jij je haasje? Ja, ik heb hem wel gehad, alleen als je niet aan mij vraagt... Waar hij zit? zit. <laughs> moment, ja. is het is geld waard, joh. Maar... maar goed, hij wilde dat Haasje niet ontvangen. Uh, zo boos is hij nog altijd. Oeh, heb jij achteraf spijt eigenlijk van je keuze voor Nederland? Achteraf gezien was het natuurlijk niet... was geen goede keuze. Maar ja, dat weet je meestal niet van tevoren. Vooral als je net zoals mij zeg maar echt puur voor je carrière gaat. En uiteindelijk dat niet is gelukt. Ja, dan, dan eigenlijk wel. Maar... Ja. Ik Want broer. hoe ga je nu verder? Voetbal je nog eigenlijk? Ik ga volgend jaar bij CCA Abeldoorn een uh, rustige afbouw. Dus, uh, ik, Die uh, spelen niet in de eredivisie? Nee, nee, nee. <güls> en ook niet in de uh, eerste divisie. Het is geen betaald voetbal. Is gewoon Voor je lol? Ja, eigenlijk al. Oké, okay. ik wens je daar heel veel uh, plezier bij. Uh, ja. En ik meld nog even dat uh, eenmaal oranje is niet alleen een boek... maar er komt ook een cd bij. Hè, bij Wie zitten er, de er van nog meer? Welke? De bekendste die iedereen kent is Bert van Marwijk. Die staat op de, de voorkant ja. ja, ja, uh, van ja. het boek. Maar één keer in oranje uh, gespeeld? Eén keer in oranje gespeeld. Maar uh, elf van de verhalen hebben een eigen liedje gekregen... door mijne Thalma... En uh, die cd komt over een week uit. Remco dus, uh, den Boef, zeg ik voor de volledigheid, schreef mee aan het boek. Ik dank Karel Smouter, ik dank Oer Jildirim tot zo ver, zo direct. Barbara Barend, maar nu eerst de heer Ellen ten Damme. Ik moet altijd verder. Ik weet niet meer waarheen. Ik ga door alleen. Ik weet niet meer waarom. Maar ik kijk niet om.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 Zo heel veel uit te maken. Ik zie alleen... Ik weet niet meer waarheen. Ik ga door alleen. Ik weet niet meer. en Maarten van Damme. En aanstaande zaterdag treedt Ellen op in concerto Utrechtse Straat. Hoe laat, Ellen? Sorry, ik was even afgeleid. Hoe laat treed je op in concerto? Vier uur. Vier, Vier uur. Dat uur, ja. Bassist heeft Peter Petkens vandaag. Oh, neem Hij valt in. Ja, Bij deze. Wel. Herstel. Ja. van Helden. We hebben weinig tijd, Barbara, want het nieuws gaat iets naar voren vanwege het CDA en de nieuwe lijst trekken. Dus we beginnen meteen met je tops en flops. De tops? Nee, ik begin met mijn flops. De flops, oké. Okay. Eerst uh, eerste flop dat Noeska Fontijn niet naar de spelen gaat met boksen. Weer geen Nederlandse dame, helaas, helaas. Hadden we wel verwacht dan vond ik het een grote flop dat de spelers van Den Bosch... niet tegen Willem II wilden spelen in de promotie-degradatiewedstrijd... Uh, voor hun promotiewedstrijd naar de Eredivisie te kunnen gaan. Omdat ze uh, twee spelers die van Den Bosch spelen volgend jaar bij Willem II... en wilden dus niet tegen Willem II spelen. Ja, en want bij... als Den Bosch zou winnen... dan zouden ze in hun eigen nadeel voor ja. hun eigen toekomst. Want ja. dan, dan komen zij niet in de Eredivisie terug. Nee, terecht. maar ik vind... Ik kom op, je hebt... Oer uh, kan het denk ik wel beamen, je speelt bij Den Bosch... en dan speel je gewoon. Oh. Dat vind ik echt, echt een flop. Ja? En Helmond Sport. Hey, nou ja, ik mag je... Helman Sport heeft twee spelers verboden om tegen VVV uit te komen om dezelfde reden omdat ze volgend jaar naar VVV gaan. Ja, ik vind dat echt een flop. Wat zou jij doen in zo'n situatie hoor? Ja. Maar het is eigenlijk niet echt iets voor Hans de Koning om zoiets te gaan doen. Nee, maar als je scoort, dan, dan, dan zorg je ervoor dat je zelf uiteindelijk niet in de Eredivisie... Uh. Ja, oké, okay, maar je, je tekent met uh, vol verstand contract. Mm, oké, okay. uh, goed. Wil ik wil het nog wel even noemen dat ik het heel knap vind van Alvons Groenelijk... dat hij het bij Den Bos zo goed doet en bijna in de Eredivisie staat... Moet hij natuurlijk nog wel van Willem 2 winnen. Um, dan vind ik de grootste flop dat Emmanuelsson is afgevallen bij het Nederlands elftal. En Bauma en Willems er nog bij zitten. Uh, ja, dan zou hij niet vaak genoeg hebben gespeeld. En niet op de linksbackpositie. Maar dan wil ik Wim Kieft quote. Het gaat er niet om wat je bij je club speelt. maar waar je in oranje kan functioneren. En hij kan prima op de linksbackpositie spelen. Bizarre keuze. Moest het ook in de krant lezen? hè? Ja, dat zijn dus ook wat van die dingen. Die, dat is, schijnt in voetbal heel normaal te zijn. Dat je iets op teletext vroeger op hmm. teletext tegenwoordig op internet of in de krant leest. Van Marwijk is toch niet zo'n hork, of wel? Nee, maar dat schijnt in voetbal is dat iets heel raars. Hmm. Maar ik bijvoorbeeld, dat vind ik allemaal, weet je, hoe je het uitmaakt met iemand, maakt niet zoveel uit. Je dus maakt één je het ding. uit. Ja, okay. dat je het uitmaakt, is altijd wel belangrijk. Ja. En nu heeft Van Marwijk het uitgemaakt met Eman Wels. Ja. Dan de top uh, van Bommel, een advocaat naar PSV. Nou ja, Van Bommel zou dan de missing link moeten zijn en ook advocaat. Ik ben wel heel benieuwd hoe het middenveld er volgend jaar uit gaat zien. Maar we gaan daar niet over filosoferen, want we hebben haast. Ja. Een top vind ik Van Nistelrooy die gestopt is. En dat zal ik uitleggen dat Van Nistelrooy een geweldige carrière heeft gehad. Topscore in Engeland, topscore in Spanje. En je eigen moment uitkiezen om te stoppen. Top, chapeau Ruud. Maar mijn grootste top natuurlijk... Of nee, ik heb nog één top. Op nummer 1 staan er twee. Oranje onder 17. Dat weer Europees kampioen is geworden. Op een Duitse manier hebben wij Duitsland verslagen. Op een Duitse en, manier? Ja, in de 92e minuut hebben we de gelijkmaker gemaakt. Ah, op zo'n manier. En toen met penalties gewonnen. Alle penalties erin. En Nick Olij, de doelman van AZ, heeft er eentje gestopt. En toen uh, was Nederland Europees kampioen. De vijfde die, uh, ging erin van Nederland van de feyenoorder Filenia. Maar de allergrootste top en een groot applaus. en Eigenlijk geen grote applaus. Belachelijk dat het nog niet eerder was. Dus ik geef ze nog steeds een klap op de billen. Ajax gaat vrouwenvoetbal beginnen. Dat is heel mooi nieuws. Eindelijk zou ik zeggen. Meer dan terecht. En dit is dus de invloed van Johan Cruijff. En alleen daarom ben ik blij dat Johan Cruijff bij Ajax zit. Dank jullie wel. <tiedert> Nou, je krijgt het voor elkaar, ze applaudisseren. Ja, het, het is op zich wel verrassend, want ja, er, er wordt voortdurend geroepen. Het is een probleem, nee, maar dit is, is echt de invloed van van ze verdienen er niet aan. Uh, ja, waar moeten die meisjes zich dan omkleden? Ja. En dat zou de jongetjes afleiden. En ze moeten in het donker naar de toekomst fietsen, heeft nog uit een directeur geroepen. Dit is de invloed van Kruif. Voetbal is voor iedereen. Ze zijn ook een vereniging. Ajax. En vrouwen, volgens mij ik denk dat de helft van de bevolking in Amsterdam vrouw is. Het grootste stad van Nederland, het grootste talent, komt altijd uit Amsterdam. Ja. Ook bij de meisjes. En en als je niet dan dat, niet... dat krijgt daar zo'n fan van. Was u ja. heel fan van vrouwenvoetbal? Ik, uh, ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gezien. Maar, uh... Nee, maar Oer, daar gaat Dat is, het niet over. Het, het is wel mooi, natuurlijk. Ja, Herenveen ja. gaat ook weer door. En PSV gaat samen met Eindhoven. Ook vrouwenvoetbal doen. Nu fijn hoor. Het komt van de grond. Barbara Barend hoorde u met haar tops en flops. En we horen Oer Jildrim en Karel Smauter over het boek Eenmaal Oranje. Dank voor jullie aanwezigheid hier en dank voor dit gesprek. Dag, dag,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 Zo dadelijk om vier uur geeft het CDA een persconferentie... met partijvoorzitter Rut Peetoom en Van Haarsma Buma. En die persconferentie wordt rechtstreeks uitgezonden op Radio 1. Mitt Romney heeft zijn eerste verkiezingsspotje tegen president Obama gepresenteerd. In ruim een halve minuut legt hij uit wat hij anders zou doen dan de democraat... zoals belastingvoordeel voor ondernemers... en het terugdraaien van Obama's hervormingen in de gezondheidszorg. Day one. President Romney Romney Romney Het sportje wordt uitgezonden in vier staten waar Romney en Obama allebei kans hebben om te winnen: Ohio, North Carolina, Virginia en Iowa. De kosten van het sportje zijn 1,2 miljoen dollar. Deze maand staakte Ron Paul, de laatste tegenstander van Romney, bij de Republikeinse vervolgverkiezingen, zijn campagne.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 De wagen in Amsterdam krijgt een nieuwe fundering. Het monumentale gebouw en de toren uit 1488 verzakken langzaam. Daardoor scheuren de muren op steeds meer plaatsen. Twee jaar geleden zijn al noodmaatregelen genomen om onherstelbare schade aan het gebouw op de nieuwmarkt te voorkomen. De aanleg van de nieuwe fundering kost ruim 5 miljoen euro. De gemeente Amsterdam en het Rijk delen de kosten. De renovatie begint volgend jaar en duurt zo'n anderhalf jaar. Het weer af en toe zon ook kans op regen met mogelijk onweer. Temperatuur loopt het een van 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Het wordt wel iets warmer. Aan ah, verkeersinformatie. Er staat één file op de A15. Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 2 kilometer. Dus een auto stilgevallen. De rechte reishok is dicht.